Misschien is de overspreuk van Eucalypta wel helemaal uitgewerkt. Misschien werkt die overspreuk nog wel net voldoende om ons terug te brengen. Ja, Daar zeg, is om het maar te proberen. We zouden Joris dan allemaal goed vast moeten houden. Ja, en Joris zou nog een keer duidelijk hoepzaak moeten zeggen. Ook oh, en ik mecht? Hou me maar vast. Dag, Esco. Cool. Tot ziens, hoor. Allemaal klaar? Ja, vooruit maar.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 Ja, het was best lelijker, omdat wij genoodzaakt waren achter de baan te vliegen. We hebben daardoor een heel stuk van de lente gewist. En wat ons betreft, mag jij hier dus wel voor goed blijven, nietwaar Paulus? Uh, nee, zo denk ik er niet over, Salomo. Oh nee. dat is Paulus weer. De weekhartige moskermouter. Ja, noem het voor mijn part weekhartig, maar ik ga hier niet weg als Eucalypta niet mee mag.